Koffie. Ja, maar het is niks. Waarom niet? Veel duurder. En je moet er nog meer van gebruiken ook. Maar het is voor een goed doel. Ja, en weet u wat er aan de strijkstok blijft hangen? Dat zou in dit geval wel eens mee kunnen vallen. Dag Jaring. Dag Maarten. Je bent met vakantie geweest? Naar Frankrijk. Ik heb kwartier voor je gemaakt. Ik denk dat wij dit jaar maar weer eens naar Spanje gaan. Gaat Hans weer mee? Ik, ik denk het wel, hè? Jij, ja, ik denk het wel. Gaan jullie altijd samen met vakantie? Dat wist ik niet. Je hebt anders ieder jaar een vakantie genoteerd. Maar dan weet ik toch niet dat ze samen met vakantie zijn geweest. En uh, hoe doen jullie dat dan? Ieder met zijn eigen auto, hè? Ja, ja. En rij je dan achter elkaar? Nee, we zien elkaar s'avonds op de camping. Ja, en, en dan zeggen ze... uw broer is er al. Ja. <laughs> In het Frans dan. Votre frère est déjà arrivé. Gaat <laughs> er nog wel eens iemand naar meneer Beerta? Wou jij naar hem toe? Ja, ik zou hem wel weer eens willen opzoeken. Hoe gaat het nu met meneer Beerta? Hetzelfde. Wanneer wou je gaan? Dinsdag? Als er niet iemand anders gaat, tenminste. Dan gaat nooit meer iemand. Behalve ik dan. Dinsdag kan wel. Ook niemand anders? Ik tref de Blauwe wel eens uit Middelburg. Dat is een aardig man. Dan ga ik dinsdag mee. Hoe lang zit hij daar nu al? God, hoe lang. Zes jaar ja. Zes jaar. Ja. Dan heeft hij ook niet zo lang van zijn pensioen genoten. Tien jaar? Oh, toch nog tien jaar. Jij hebt pas een half jaar. Acht maanden. Acht maanden. Hoe kom je nou vanuit Varseveld hier naartoe? Met de auto natuurlijk. Varseveld heeft toch een station? En dan eerst twintig minuten lopen zeker. Nou, je hebt het fiets, of je zet je auto bij het station. En dan hier in Amsterdam weer een half uur lopen met de tram. Ik denk er niet over. Hoe deed je dat dan vroeger? Het is nu toch geen vroeger meer? We gaan toch ook niet meer met de trekschuit? Hm. Jammer genoeg. Nee, dat vind ik niet zo jammer. Eef. Ah, Maarten. ben nee, je weer terug. Joost. Ik stuur jullie. Nee hoor, ga zitten. Even, ik weet dat je tegenwoordig naar je werk fietst. Ja, van wie weet je dat? Van Joop. Ja, en, en het bevalt me best, moet ik zeggen. Al zouden we hier op het bureau eigenlijk een douche moeten hebben. We hebben boven een bad. Dat heeft Joost nog gebruikt toen hij klein was. Inderdaad. Dat heb ik al geprobeerd, maar die is niet meer aangesloten. Hoe, hoe lang doe je er nou over? Mijn beste tijd is 55 minuten. Maar toen had ik de wind mee. En op een racefiets? Ja, op een racefiets. Dat hoort natuurlijk eigenlijk niet, maar die kleine concessie heb ik toch maar gedaan. En je auto? Die heb ik verkocht. Ik vond dat je gelijk had. Alleen rijdt daar nu een ander in. Maar er wordt er ook één minder verkocht. <lacht> hoe was je vakantie? Goed. Dat wil zeggen, uh, we, hebben, we hebben veel gelopen. En dat ging nog? <laughs> dat ging nog, ja. <laughs> Hoe gaat het met je werk? Goed hoor. En uh, met jouw werk, jongens. Ook goed. M maar nu waren er enkele kleine problemen? Nou, niet met het werk. Ik mag dat maar toch wel vertellen? Ja hoor. Joost heeft wat persoonlijke problemen. En daar praten we elke ochtend een uurtje over. Je hebt even ingehuurd als psychiater. Hm. Inderdaad. Nee, ik ben daar tenslotte voor opgeleid. Ik zal jullie niet langer storen. Je stoort ja. ons niet hoor. Nee, maar ik moet wel aan mijn werk. Ik, ik, ik zie jullie nog wel Morgen Frits. Hallo. Hm. Wisp is wel gelukt. Dat, dat ging eigenlijk heel gemakkelijk zelfs. Hoeveel heb je er? Tussen de 3 en 400. Maar ik kan ze niet allemaal gebruiken. Ik heb een grafiek gemaakt. Um, Wat zijn die arseringen? Dat zijn boeren. Voor de 17e zijn er veel minder dan voor de 18e. Ja. Uh, ik ben nu eerst maar begonnen met een. Indeling in inkomensgroepen. Uh -huh. en, en dit zijn de stedelingen. Uh -huh. Hoe kom je er nou aan? Uh, dit is op grond van de begrafenisrechten en de uh -huh. impost op begraven, maar ik moet het nog toetsen aan het bezit. Heel mooi. <laughs> ik ben benieuwd. Uh -huh. ik heb je artikel gevonden. Ja. Um, jij bent ook met die boedelbeschrijvingen begonnen. Mm -hmm. Wat doe je nu precies? Wat je gezegd hebt. Het bezit van muziekinstrumenten. Ja. En vind je wat? Nee, niks. Maar je bent pas in het begin van de 19e eeuw. Ja. Als ik weer op orde ben, zullen we er een keer met z'n vier over praten. Ik moet nu eerst de rotzooi op mijn bureau wegwerken. Die boedelbeschrijvingen van het museum zijn op film. Moet ik die ook doen? Tuurlijk, voor dit onderzoek moet je alles doen. Maar we hebben geen leesapparaat. Op volgstaal is een leesapparaat. Kunnen we er niet zelf heen kopen? Er staat geen geld voor op de begroting. Begin maar eerst met die van volgstaal te lenen. Ik zal er met Bavenaar over praten. Goed? Hm. Dag, Carla. Hallo. Hoe gaat het? Het gaat wel. Ik bedoel, met je onderzoek? Wat heb je nu precies gedaan? Ik heb die interviews in Roemont afgenomen. En nu? Nu luister ik ze af. Ik bedoel, wat ga je nu doen? Dat weet ik niet. Ik weet eigenlijk niet wat er verder nog van me verwacht wordt. Heeft gij dat niet met je besproken? Nee. Dat moet je hem dan gewoon vragen. Mag ik eens een stukje horen? Zomaar iets. Vanaf het begin. In de grond van de zaak interesseerde hem geen moeder. En dat vroeg niet samen zijn het karakter van een toneelstukje. Maar kwijtig genoeg maakte dat zijn taak draaglijker. Dat hij van die dubbelheid genoot was wat sterk uitgedrukt, maar het ging wel in die richting ook weten waar dat eigenlijk voor is? is voor het AP Beerta Instituut. En wat doet u daar dan mee? Oh, dat bewaren we. Dus het is niet voor de krant? Nee, het is niet voor de krant. Zullen we dan nu met vraag 1 beginnen? Stop eens. Uh, heeft Gertje ook niet gezegd wat het doel is van dit onderzoek? Ook geen hypothese gegeven die je aan de feiten kunt toetsen? Hij zei dat ik dat het beste zelf uit kon zoeken. Daar zou ik dan toch maar naar vragen. Ja. Heeft Gert deze band eigenlijk al gehoord? Nee, daar had hij geen tijd voor. Dan lijkt me het, het beste dat we hem een keer met z'n drieën afluisteren. Kun je vanmiddag? Dag meneer Koning. Dag meneer Hofland. Dag meneer het Hoofd. Dag. U was met uw gedachten bij het bureau. <laughs> Ik verwacht u hier niet. Ah, het is toch wel ons werk? Met het oog op de bezuinigingen. Ook dat. Maar u hebt geen speciale taak vandaag? Nee. Nee, we hebben een makkie. Ik ook. Zijn Papendalen meter er niet? Papendalen is ziek. Meter staat daar. Het deed me plezier dat de bevordering van kiepen en wiggelijnen op door kon gaan. Ja, dat was de afspraak. Wij hadden daar geen moeite mee. Dat nou, had het kunnen zijn met bezuinigingen. Nou, Het is juist de bedoeling dat er op een kwaliteit niet wordt bezuinigd. Wij zijn ervan overtuigd dat het geld dat in uw afdeling wordt gestoken goed besteed is. Dank u. Zo is dat. Ik denk dat ik mijn koffiekop eens weg ga zetten. Want we zullen wel beginnen. Ik ga met je mee. Wij zien u vast nog wel vandaag... Dat denk ik ook. Dat kan niet missen, wie is dat? Okkerman. hoofddirecteur onderzoeksbeleid: Dames en heren. Dames en heren, ook namens mijn ambtenaren hartelijk welkom. Dat wij hier tegenover u zitten is niet symbolisch, maar heeft uitsluitend organisatorische redenen. Voor ons gevoel zitten wij tussen u. Deze dag is bedoeld om samen een oplossing te vinden voor een probleem dat ons allen aangaat. De enquête die wij het vorig jaar hebben rondgezonden is daartoe een eerste aanzet geweest. Een werkgroep uit ons midden heeft naar aanleiding daarvan een rapport samengesteld. U hebt dat allemaal gekregen. Zowel aan de enquête als aan het rapport kleven nog vele tekorten. Wij zijn ons daar terdegen van bewust. Het laatste woord daarover is nog lang niet gezegd. En wij zullen daarover vandaag met u van gedachten wisselen. besloten Niets. Niets? Er wordt een nieuwe commissie benoemd, nu uit de instituut zelf, die in na moet gaan hoe we onszelf het beste kunnen evalueren. Maar dat is toch al gedaan? Ja nou, maar niet goed. Dus dat rapport dat we vorig jaar gemaakt hebben, dat is voor niets geweest? Min of meer. Ze hebben geprobeerd om die rapporten met elkaar te vergelijken. De ambtelijke commissie waarvan Wim Bosman secretaris is, maar ze zijn niet te vergelijken. Had ik ze zo wel kunnen vertellen. Je hoeft me even na te denken over het verschil tussen ons bureau en het instituut voor hersenonderzoek... om te weten dat je gek wordt als je die tegen elkaar wilt afwegen. Maar op het departement zijn ze daar optimistischer over. Dat wil zeggen, dat waren ze, want ze hebben nu die opdracht natuurlijk niet voor niets op ons bord geschoven. Maar ze kunnen toch het aantal publicaties met elkaar vergelijken? Dat zegt toch niets over de kwaliteit? Bij het instituut van Henk hebben ze dat gedaan. Hele, Daar zijn ze op beoordeeld. Hele domme methode. Als je, als, je, als je een vak om zeep wil helpen, is dat de kortste. Hm. Dag joh, ja. Morgen. En zeiden dus ze ook iets over die bezuinigingen? Nee, niets. Oh ja, jij bent in Utrecht geweest. Hoe was dat? Enig. Dat zal wel... De bedoeling is dat er eerst een methode wordt gevonden... om de instituten met elkaar te vergelijken... en dat er vervolgens over bezuinigingen wordt gepraat. Dan is het de dus zaak om de methode niet te vinden. En als die nieuwe commissie die nu ook niet vindt? Ik begrijp het ook niet. Het is, het is zo dom dat ik me afvraag of het geen vertragingstactiek is. Dus dat heeft de directie onderzoeksbeleid geen enkel belang bij die bezuinigingen. En wel bij bezuinigingen op de universiteiten? Daar hebben ze natuurlijk een maatstaf aan het aantal studenten. Bovendien hebben ze veel meer mogelijkheden om onderling te schuiven. Je moet nog zien dat daar echt bezuinigd wordt. Nou, ik weet het niet.